Drie uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. Hoe goed is de relatie tussen Clarence Seedorf, de nieuwe trainer van Milaan, en de familie Berlusconi, de eigenaar van Milaan? En hoe stressvol is het kiezen van een vakantiebestemming met het hele gezin? Nou, zometeen in Radio 1 vandaag na het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.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 Over de precieze uitwerking wordt nog gepraat. Het gaat onder meer over wat de maatregel de schatkist kost. Volgens sommige bronnen gaat het om een bedrag tussen de 0,6 en 1,5 miljard euro. Het kabinet praat vrijdag over de gasboringen in het gebied. Misschien brengt het dan ook een besluit naar buiten. Minister Kamp heeft de afgelopen tijd allerlei onderzoeken laten doen... naar het verband tussen de gaswinning en aardbevingen. De politie in Den Haag heeft twee mensen aangehouden die een meisje van 15 naar Syrië wilden laten vertrekken. De politie werd gewaarschuwd over dit plan door kennissen van het meisje. Wijkagenten wisten haar over te halen om te blijven. Na verder onderzoek bleek dat een man van 20 en een meisje van 17 ermee te maken hadden. Zij zijn nu gearresteerd op verdenking van het onttrekken aan het ouderlijk gezag. In Rotterdam is vanochtend een bejaarde vrouw overvallen door twee jonge mannen. De vrouw van 82 werd bij de overval bont en blauw geslagen, zegt de politie. Ze hebben haar verrast in haar woning en um, haar gedwongen om informatie te geven over waar zij de waardevolle spullen in haar huis bewaarde. En ze hebben ze gedaan door haar echt te mishandelen. Dus het is echt een hele huftige daad. De bejaarde vrouw werd gevonden door iemand van de thuiszorg. Volgens de politie moet ze in elk geval vannacht nog in het ziekenhuis blijven. Dieven in Londen hebben geprobeerd een urn met de as van Sigmund Freud te stelen. Tijdens de poging is de urn gevallen en ernstig beschadigd geraakt. Het incident gebeurde al in de nieuwjaarsnacht. Freud is de grondlegger van de psychoanalyse. De psychiater kwam in 1938 naar Londen op de vlucht voor de nazi's... die zijn thuisland Oostenrijk hadden geannexeerd. Als jood en als bedenker van de psychoanalyse... was de wereldberoemde Freud een doelwit van de nazi's. Wie erachter de poging tot dief zal zitten, is niet bekend. Het weer is bewolkt en regenachtig, maar in het noordoosten... is het nog tot de avond droog, dus 4 tot 6 graden. Ook morgen enige tijd regen, dan bij 7 tot 10 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB is Wijnand Zwaan. Op de A4 van Den Haag naar Delft staat file tussen Rijswijk en Den Hoorn, 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de N211 vanuit Den Haag, want daar is een ongeluk gebeurd bij Wateringse veld. Voorlopig is de rijbaan daar nog dicht, al het verkeer wordt omgeleid via de afrit Den Hoorn. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en Knopen plein 4 kilometer, door een ongeluk is één rijstrook dicht.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 Radio 1 Avro Tros Radio 1 vandaag Met Suzanne Bosman en Jan Mom. Hoe goed is eigenlijk die relatie tussen Seedorf en de familie Berlusconi? Wat is het laatste autonieuws? Dat horen we zo meteen van Carlo Brands. Welkom bij Radio 1 vandaag. Gisteravond werd het dan eindelijk officieel. Clarence Seedorf gaat AC Milan leiden. Een opmerkelijke stap in een toch al opmerkelijk leven van de voetballer en nu dus trainer. Toch is het minder opmerkelijk als je nagaat hoe goed zijn relatie is met de leidinggevenden van AC Milan. En dan hebben we het over de familie Berlusconi. Over die connectie gaan we namelijk praten met Italië-correspondent Angelo van Schaik. Goedemiddag Angelo. Goedemiddag. Ja, want uh, er is wel officieel een directeur, maar de Berlusconi zijn de baas. Ja. Ja, papa Silvio trekt aan de touwtjes. Dat heeft hij altijd al gedaan. En toen, sinds dat hij in 1986 A.C. Milan kocht... heeft hij altijd de uh, touwtjes strak in handen gehouden. Ook al is hij officieel geen, uh, geen voorzitter, geen directeur meer van A.C. Nee, Milan. Nee. Dat moest hij opgeven vanwege zijn politieke carrière. Maar hij is nog steeds erevoorzitter van de club uit Milaan. En is hij het nog of is het zijn dochter Barbara? dochter Barbara heeft officieel, uh, is officieel directeur marketing. Maar daar wordt uh, in Milaan onder, om, over gegniffeld. Want ja, uiteindelijk is zij gewoon de baas. Hij heeft al een conflict gehad met de andere baas van A.C. Van, uh, van Milan. Meneer Galliani, Oude vriend van Berlusconi. En dat is gesust. Omdat papa Silvio ingreep. Want Barbara kon het niet meer met meneer Galliani vinden. En die zei, ik wil van hem af. Maar papa zei, Barbara, hou je even koest. Want... Uh, meneer Kalliani is een oude vriend van mij, dus je moet gewoon blijven zitten. En dus zo heel erg de baas is Barbara dan toch weer niet? Nee. Dat het toch altijd weer het orakel is? Want, uh, ja, papa ja, is altijd de baas. Is altijd, hè? Papa ja. is altijd de baas. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor, zijn, voor, zijn, voor AC Milan... maar dat geldt ook in de politiek. Uh, hij mag officieel geen, geen politiek leider meer zijn van zijn partij... of hij, mag niet meer in, hij zit niet meer in de senaat... maar hij trekt nog steeds aan de touwtjes en dat geldt voor alles. En ja. Is dat dan ook zijn keus om uh, Clarence Seedorf nu naar Milaan te halen? Nou, er werd al lang over gespeculeerd. Uh, in 2011, toen Clarence Seedorf een, uh, een onderscheiding kreeg... Uh, uh, hij werd ridder in de orde van Oranje-Nassau... toen zei, zei papa Silvio al, die daar aanwezig was... want Silvio is een vriend van, van Clarence... Um, van nou, als, als Clarence straks eventueel een trainer wil worden... dan mag hij gewoon zijn familie nemen, meenemen... want daar doen wij hier zo een moeilijk over hier. Dus dat was al één, uh, één idee... dat hij misschien, dat, dat misschien wel eens een keer terug zou kunnen komen als trainer... En de kranten stonden de afgelopen weken al in Italië... al vol over een eventuele komst van Seedorf, omdat het heel erg slecht gaat met AC Milan. AC Milan staat op de elfde plek in de Serie A. Verloor afgelopen weekend 4-3 van Sassuolo. Ja, jullie hadden er waarschijnlijk ook nooit van gehoord... tot aan het begin van dit seizoen. Eh, en toen en was het, was het en dat En toen was de maat vol. Barbara Berlusconi zat op de, de, de tribune en beriestte... dat dit toch echt afgelopen moest zijn. En waarschijnlijk heeft ze gelijk papa Silvio gebeld. En die heeft vervolgens weer naar... Klerens Zedorf in Brazilië gebeld van: Goh, Klerens, kom ons helpen en zo geschieden. Ja, maar hij is nog geen trainer, Zedorf? Officieel niet, nee. nee hij moet, hij moet zijn geen diploma. diploma nog halen. Ja. Hij, hij was een... in Almere, was hij nog aan het oefenen voor zijn diploma? Hij heeft uh, een van de twee diploma's. Mm -hmm. Hij moet UEFA Pro, moet hij nog, uh, dat examen moet hij nog afleggen. Dat gaat hij in mei doen, heb ik begrepen. Um, ja, maar ja, je kan in regel, soms de regels in Italië een beetje ombuigen... zodat je toch uiteindelijk wel met dispensatie kan werken. Ja, of hij wordt uiteindelijk over. Sorry? Laat dat maar aan Silvio Berlusconi over. Ja, precies. Nou, nog even. Je dat, of je het kan? Dat is, dat is de grote ja. vraag. Dat weet helemaal niemand natuurlijk. Um, hij uh, wordt wel gezien als iemand al jaren natuurlijk... die ook al in het veld uh, zijn collega's coachte. Uh, toch een beetje, een beetje bedweterige man door sommige collega's... Een natuurlijke beschouw... leider, zeggen anderen. Zo <laughs> kan je het ook uitleggen. Ja. Hij wordt uh, il professore genoemd. Door, werd hij genoemd door zijn collega's in Milaan. Ja. Eh, of uh, Obama vanwege zijn orakeltalent. Dus um, ja, of hij het kan, dat, dat weten we niet. Maar um, hij zal niet de eerste trainer zijn bij, bij AC Milan... die uit het niets komt en het heel goed doet. Arrigo Sacchi heeft het goed gedaan. Fabio Capello heeft het goed gedaan. Dus uh, in dit geval moet we Berlusconi nageven dat hij uh, het risico aandurft. Hij durft, hij durft te gokken en hij zal ongeveer zingen, zeker als het lukt. Dat doet hij namelijk ook uh, uh, wel vaker, althans uh, mensen toejuichen. Want uh, Clarence Seedorf zong eerder een keer op de, op de verjaardag van Silvio Berlusconi. Daar hebben we een quoteje van, let u even op. Na zo'n 14 seconden hoort u iemand bravo roepen. <tied> Ai, dan halen we net bravo weer, geloof ik. Nee, ik had hem gehoord. Oh ja, oh nee, ik heb hem gemist. <laughs> <laughs> maar in ieder geval zingt de broer van Zeedorf beter dan Clarence zelf. Want die hoorden we gisteren in de Wereld In ieder geval, het, het, het, het laat zien hoe warm die band is tussen die twee. Nou ja, vanochtend stond in La Repubblica, de Italiaanse krant, dat uh, Clarence Zeedorf had gezegd... Ja, als, als Silvio Berlusconi me belt, kan ik geen nee zeggen... En dat is ook gebeurd. Die band is, uh, nou, dit blijkt. Hieruit blijkt dat die band goed is. Het feit dat uh, Silvio Berlusconi bij de uitreiking van de uh, de ridder in de Orde van Oranje Nassau was. Um, en, en heeft, heeft dan helemaal geen problemen met toch, laten we zeggen, de enigszins, nou, enigszins de gewoon dubieuze reputatie uh, van Berlusconi. Uh, de belastingontduiking, nou, noem, noem de hele reeks aan dingen maar op die hem, uh, uh, zeg maar, nagedragen worden. Ja, er staan nog, geloof ik, iets van vier rechtszaken op de rol voor dit jaar. Dus die dubieuze reputatie, daar wordt wel hard aan gewerkt. Ehm. Um, ik was bij die uitreiking van de, van de hoe dat nou, ridder in de orde van Oranje Nassau... 2,5 jaar geleden. En toen werd er ook door een Nederlandse journalist een vraag gesteld... over eh, die relatie en over de reputatie van Berlusconi. En daar ging Clarence of niet op in. en zegt, dat zijn niet mijn zaken. Ik, eh, ik, beroem, ik be bewonder hem om zijn, eh, zijn charme, om zijn, eh, zijn visie, om zijn leiderschap... en om zijn gulheid. Er zijn heel veel mensen die be Sylvie Berlusconi persoonlijk kennen... Um, die ook zijn tegenstanders, ook de politieke tegenstanders, die zeggen: Ja, Berlusconi is een ontzettend charmante, gulle, hele vriendelijke, aardige man. Ja, het is moeilijk te geloven, maar bijna iedereen die hem persoonlijk kent, zegt dat. En, ja, Met geld kom je ver. <laughs> nee, nee, ja. Maar, en charme. Want en hij, charme. Ja, hij, hij, hij weet ze toch blijkbaar allemaal. Ja, niet ja ik ben bij, bij regelmatig bij politieke bijeenkomsten geweest van Silvio Berlusconi. En dan staat hij twee uur lang te praten zonder een papiertje. En hij pakt je gewoon in. En dit is echt waar. Ja. Het is onvoorstelbaar bijna. Maar ja. Dus ook zo met Clarence. Nog heel even. Elfde staan ze nu. Hè. Zei je, uh, het kan alleen maar beter gaan. Dus in die zin is dat dan een fijne uitgangspositie voor hem. Veel slechter dan dit. Kan het niet gaan, nee. Vanavond uh, speelt Milan uh, in de Coppa Italia tegen, Monza, nee, tegen Spezia. En aan zo'n zondag uh, zal, uh, zal Clarence door waarschijnlijk al op de bank zitten... tegen Hellas Verona. Dat is, die staat nu vierde. Dus dat wordt nog een vraag in Fryjf. Of het ook verschil maakt. Dank, Italië-correspondent Angelo van Schaijk. Radio 1 vandaag. Er zitten uh, gevaarlijke chemische stoffen in kinderkleding en in kinderschoenen... van grote merken zoals Disney, Burberry, Adidas en CNA... blijkt uit internationaal onderzoek van Greenpeace. Nou, Gerbert-Jan uh, Gerbert Gerbrandi is Europarlementariër voor D66... en trekt bij de Europese Commissie aan de bel. Goedemiddag, meneer Gerbrandi. Goedemiddag. Want u bent geschrokken, denk ik, van dat onderzoek dus van Greenpeace. Ja, ik vond dit voldoende reden om in ieder geval bij de Europese Commissie... om, uh, om een reactie te vragen. Ja, en wat voor, wat voor stoffen gaat het eigenlijk over? Wat, wat erin zit? In de nou, het gaat, allerlei, ja, het gaat om allerlei stoffen die in het, in het onderzoek staan. Onder andere ook de weekmakers... die een paar jaar nou, geleden weer, al uit, ja. ja uit kinderspeelgoed zijn gehaald. Um, en ja, die zijn aangetoond uh, zeer giftig, uh, uh, ontregelen de hormoonhuishouding, enzovoorts, enzovoorts. Dus iets wat je zeker niet in je kinderkleding wil hebben. Dus ik, uh, ik heb de Europese Commissie gevraagd of zij het onderzoek kennen... en of zij daarop uh, willen reageren. En als zij inderdaad uh, ook van mening zijn dat die uh, concentraties veel te hoog zijn... of ze bereid zijn daar maatregelen tegen te nemen. Ja, dat, dat dan maar gewoon verbieden. Maar ja, nou ja, zo ja, makkelijk zou het dan wel weer uh, niet zijn. Ja, kijk, we hebben allemaal wetgevingen in Europa... die gaan over, uh, over chemicaliën, over giftige stoffen. Uh, dus het, het kan best zijn dat... Uh, dat deze kledingmerken in overtreding zijn als die concentraties te hoog zijn, is dat niet het geval? En blijven die concentraties daaronder, dan heb je toch kans dat het, omdat het ook om babykleding gaat, dat het toch nodig is om, uh, om daar extra maatregelen te, te gaan treffen. Ja, u zegt zeer giftig, ontregelende hormoonhuishouding. Wat gebeurt er dan als kinderen die kleding aan hebben? Ja. Dat weet ik ook niet. Ik ben geen uh, chemicus of, uh, of medicus. Um, het zijn wel stoffen die we niet voor niks, ook uh, bijvoorbeeld in kinderspeelgoed, uh, hebben verboden. Uh, dat zijn die weekmakers. Als je daar op sabbelt, dan, uh, dan krijg je dat uh, die gif uh, binnen... Um, dus je hormoonhuishouding uh, kan uh, ontregeld raken. En sommige zijn ook kankerverwekkend. En uh, ja, dat is reden genoeg om wel uh, daar iets aan te doen. Ja, nou hebben we C CNA gebeld onder andere voor een reactie. Die uh, hebben schriftelijk een reactie gegeven. Die zeggen de geteste schoenen bijvoorbeeld... die worden uitsluitend vervaardigd en verkocht op de Mexicaanse markt. Alsof dat een geruststelling is, maar goed. Uit voorzorg ook zeggen ze zullen ze het betreffende product uit de verkoop halen... voor nader onderzoek. Bent u daar tevreden mee? Nou, dat, ja, dat eerste deel van de reactie vind ik wat ongelukkig. Het tweede deel vind ik, vind ik prima, dat ze, dat ze daar geen risico in nemen. Um, overigens, het, het gaat inderdaad niet alleen maar om, om de Europese markt. Uh, we hebben het over China. China heeft al ontzettend veel last van ernstige vervuiling... En ik vind dus ook dat de Europese Commissie, als zij tot de conclusie komen dat Greenpeace hier uh, terechte resultaten heeft uh, aangetoond, dat zij uh, hierover ook bij de Chinezen aan de bel moeten trekken. Want uh, ik denk dat de Chinese overheid uh, hier ook veel strenger moet uh, toezicht houden op al die fabrieken die dit soort producten maken. Dan zegt CNA verder: uh, ja, die testresultaten, die zien we als een kans om aanvullende maatregelen te overwegen voor een meer effectieve vermindering van problematische stoffen. Is dit dat nou genoeg? Zegt u? Nou, weet u, kijk, Sena uh, en andere bedrijven hebben er allemaal geen belang bij om giftige stoffen in hun uh, kleding te hebben. Dus um, ik, ik geloof die bedrijven dat ze daar uh, echt, echt hun best voor doen om dat te voorkomen. Um, het zijn natuurlijk ook allemaal bedrijven die enorme hoeveelheden verkopen over de hele wereld. Dus dat zijn lange ketens die moeilijk te controleren zijn... Maar het is hun verantwoordelijkheid. En ik vind dat we ze daar ook uh, echt hard op mogen aanspreken. Goed, weg met die chemische stoffen uit kinderkleding. In ieder geval. Dank u wel voor uw toelichting, Gerber-Jan Gerbrandi van D66 in Brussel. Edward Sharp en de Magnetic Zeros met Home. Radio 1 Vandaag. Het bekendste kinderkoor van Nederland. Kinderen voor kinderen bestaat 35 jaar. Op dit moment presenteren ze hun plannen voor hun jubileum. NOS-verslaggever Mark Robin Visser is daarbij. Nou, Mark Robin, als de aankondiging al een evenement is... dan moet dat jubileum zelf wel een heel groot feest worden. Ja, ja, en wat denk je wat het thema van het jubileumjaar wordt? Ja, Het wordt al gebruikt. Het thema is feest. Nou, kijk aan. En het is hier ook een beetje feest. Ik ben in het nieuwe De La Theater in uh, Amsterdam. Er rennen hier allemaal kinderen door de gang... terwijl de presentatie eigenlijk in de zaal nog, uh, nog bezig is. Ze Zo hoort het ook, nieuwtjes. vind ik. Ja, ja toch? Ja, Precies. het is tenslotte feest. En mm -hmm. een kinderfeest. <laughs> een kinderfeest. Ik denk dat het minst belangrijke nieuwtje... om daar maar even mee te beginnen... is dat er een nieuwe cd uitkomt. Want dat doen ze namelijk al 35 jaar. Ieder jaar komt er een nieuwe... Uh, kinderen voor kinderen cd uit... Um, een ander nieuwtje is, er komt een school. ze gaan een musical maken over het succes van Kinderen voor Kinderen. Maar ik denk toch dat het leukste eigenlijk wel is wat er de komende maanden gaat gebeuren. Dat is dat er een nationale liedjeswedstrijd wordt uitgeschreven. De muziek is al geschreven door Tjaart Oosterhuis, componist. Alleen uh, basisschoolleerlingen worden uitgedaagd om daar een mooie tekst te bij te maken. Ah, en dat liedje, dat komt dan uiteindelijk op een jubileum-cd. Je hoort het al, het concept kinderen voor kinderen wordt uh, op allerlei manieren uitgerold. Cd's, theater, er komt ook nog een voorstelling in carré, kortom. Dit hele verdere jaar worden wij op feestelijke wijze geconfronteerd met Kinderen voor kinderen. Wij kunnen er niet omheen. Mark Robin, nou was toen het begon, ooit 35 jaar geleden, was er toch ook altijd een, een speelgoedactie en voor kinderen in ziekenhuizen en ontwikkelingslanden. Hoor je nog iets van een goed doel er ook omheen? Of is dat helemaal verdwenen? Toen viel er een diepe stilte. Hij is door die kinderen omvergelopen. Ik denk het, denk ik. ja. Het feest hem een beetje overmand heeft. Nou, in ieder geval. We, we hebben gehoord van Mark Robin dat we er niet omheen kunnen. Dat er 12 oktober een groot jubileumconcert komt. Dat er een musical komt. En van alles en nog wat. We gaan het maar eens over auto's hebben. Toch? Want... Autonews met Carlo Bransen. Het is woensdag, wilde ik zeggen. Dus dan is Carlo Bransen. Dan is hij er. En is er ook nieuws, Carlo? Oh nou, er is behoorlijk wat nieuws Jan, want er is op dit moment uh, aan het openen een enorme autoshow in Amerika, in Detroit, Motown, de stad die eigenlijk waarvan iedereen denkt van die is toch failliet die stad, maar ja, er wonen toch nog steeds een hele hoop mensen en er staan ook nog steeds een hele hoop autofabrieken, dus is het een goede plek om een show te houden. Maar wat, wat, wat zien we daar aan nieuws dan? Nou, het is overwegend natuurlijk echt Amerikaans nieuws... waar wij weinig aan hebben... omdat het gewoon niet in de parkeervakken past, zou ik maar zeggen. Maar eh, ik heb er toch een paar dingetjes uitgehaald voor je. En dat is eh, eh, allereerst... Ja, er zijn een paar Europese merken die het leuk vinden om daar zaken te doen. Dus die introduceren daar auto's. Volvo heeft daar bijvoorbeeld een conceptmodel neergezet voor een grote SUV. Nou, dat weten wij... omdat we nou eenmaal in die materie zitten... dat is de opvolger althans, daar gaat hij op lijken, van de XC90, de grote SUV. Um, dat spannend. is al een groot en deze wordt nog groter, een Nee, nee, nee. nee, nee. Oh. Het wordt allemaal toch ook in Amerika zuiniger en Echt lichter waar? en stiller oh. en, en vooral schoner. Ja, ja, ja, en toch ja, ja. niet elektrischer, want dat vind jij weer heel erg dan natuurlijk. Nou ja, weet je, ik, ik, je moet elektrisch moet je niet overwaarderen. Dat als je gewoon tegen mij zegt van, dat is een autootje voor in de stad, dan vind ik het prima. Allemaal elektrisch gaan rijden, maar ga niet net doen of het een volwaardige vervanger is, want dat is het niet. Daar nee. loop ik altijd tegen te hoop Jan. Ja, maar goed, maar ze worden hier toch ook steeds groter, die auto's. Nou, nee, niet. in principe worden de auto's niet groter. En, en als ze al groter worden, worden ze in ieder geval een stuk lichter, doordat er carbon of, of, of, of aluminium wordt gebruikt. Nou, zo ook met de, ja, misschien wel de meest richting aangevende auto op de Detroit Auto Show. En dat is namelijk de enorme Ford F 150-pick-up truck. Elke. Middenstander, elke retailer, elke cowboy in Amerika op het platteland... en dat hebben ze daar veel, die rijdt in zo'n grote pick-up. En Jeroen Pauw. Jeroen Pauw ook? Ja, die heeft ja. heel lang zo'n eentje gehad. Oh. Een, zo'n uh, gebutste ook. He? Echt waar? Ja. Ja, en Corton en zo. Maar dat, weet je, dat zijn een beetje dat soort figuren. Maar in Amerika is het uh, ja, alsof je hier in een, in, een, in een Ford Transit rijdt... of in een Volkswagen bestelwagentje uh, of zo. Daar rijd je in een pick-up. En het grappige is nu... Dat, dat de allernieuwste Ford F-150... een van de best verkochte auto's ter wereld, want een hit in Amerika die is nu ineens verkrijgbaar met, met relatief kleine en zuinige zescilinder motors. Hij is opgebouwd uit aluminium, waardoor hij 317 kilo lichter is dan zijn voorganger. Dus zelfs in die hele utilitaire sfeer, waarin je geschikt om twintig schapen achterin te gooien, en, en, en, en ladders, toch gaan ze daar dus ook een beetje de goede kant op Maar Maar is hij dan nog wel leuk voor de liefhebber? Ja, want ja, hij, dan is, dan hij dan heeft dan nog steeds een gril power, ja? van een flatgebouw en hij is nog steeds, nog steeds een trappetje nodig om erin ja, te komen. Maar denk je dat we dit soort auto's... Want Jan noemde net wat uh, zeg maar BN'ers met zo'n uh, stoere auto. Uh, mijn buurman heeft er ook een. Um, zeg iets uh, over de wijk waar je woont, Susan. Mm, nou ja, het is maar eentje hoor. Want voor de, <laughs> okay. de rest allemaal hele gewone middenklasse. Ik heb maar één dus, buurman uh, in die wijk. Oh, vandaar. <laughs> nee, maar gaan we dat soort auto's ook meer hier zien, nee. denk je? Nee, want het, het, het is inderdaad een hele beperkte groep die hem, die hem echt wil. En je, moet, je kan hem ook niet kopen bij Ford of bij Chevrolet-dealer. Maar altijd via, een, via handelaren in het grijze kanaal. Maar ja, weet je, je kan daar je kan niet fatsoenlijk mee parkeren. De stad is al helemaal out of bounds voor, voor dat soort auto's. En het verbruikt natuurlijk allemaal nog steeds wel een stukje meer dan ons open kadetje. Dus wij hebben er verder niks aan. Hè? Wij hebben er verder niks aan. Maar ja. het geeft wel aan dat ook in Amerika, in die hele utilitaire hoek, zijn ze nu. Een beetje aan het nadenken. Nou, wat staat er nog meer? Uh, Porsche heeft daar een auto, uh, de 911 Targa gelanceerd. Dat is een auto met een uitneembaar middelste deel van een dak. De, de, de Rijkspolitie reden vroeger in uh, uh, bij ons op de snelwegen. Uh, dat, dat principe is weer teruggehaald en nu, en nu is dat, dat middendeel van het dak, dat kan elektrisch helemaal keurig achter je uh, uh, stoelen wegzakken. Weg en de rij je dus een soort Cabrio, maar toch eigenlijk ook weer geen Cabrio. 10 mei staat hij bij ons in de dealers. Je kan kiezen uit versies met 350 of 400 pk. Dus het zijn stevige jongens tussen de 130.000 en de 160.000 euro. Dat moet je wel meenemen om met zo'n auto voor de liefhebber. Ja, nou, andere liefhebbersauto is natuurlijk... gaan we weer even terug naar Amerika... de Chevrolet Corvette. De Corvette, de All-American Muscle Car. Uh, uh, 625 pk. Een 6,2 liter V8. Het is misschien allemaal abacadabra wat ik zeg, maar geloof het me... het is genoeg om, om, om nou, binnenvaarttankers van, van hun plek te krijgen... Uh, ja, en dan is er natuurlijk ook even buiten dit soort... nog wel even iets aan de hand wat we toch even moeten behandelen. En dat is het heengaan, het vermeende heengaan... van een heel historierijk Italiaans merk. En dat heet Lancia. Het is Landia's... definitief uh, finito. Nou ja, nee, het is niet definitief finito... maar het leed al een tijdje een noodleidend bestaan. Er werd, vorig jaar zijn er hier 460 van verkocht. Nou ja, op 500.000 auto's bijna, 470, uh, is het niks. Maar er is nu toch gezegd van dat Lancia... dat moeten we voortaan maar toch een beetje in Italië houden. En de rest van Europa, de rest van de wereld... zal helaas zonder moeten, want het, ja, het slaat gewoon niet aan. Daarmee is het uh, doek gevallen. ieder geval weer in Nederland. Goed. Nee, Europa. Dus alles oh, buiten zelfs. Italië. Okay. Dus het is, uh, ja, dat is triest voor de vele fans. Want dat heeft dit merk natuurlijk wel heel veel. Carlo Bransen, dank voor het auto-nieuws. Dit is Radio 1. 12 Years' Levens, een film waarvan we de trailers al in de bioscopen zien. Won een golden globe, maar is dit nu het echte verhaal over slavernij? We horen het zometeen na het internationaal, met Jeroen Tjepkema.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 Radio 1 vandaag. Met Jan Mom en Suzanne Bosman. De felbegeerde. Apper Gloop, die voor de beste dramafilm, die ging deze week naar de film 12 Years a Slave. Gaat over slavernij. Populair filmthema de afgelopen jaren. We zagen al Lincoln. Nederlandse films Tula. Hoe duur was de suiker? Om een paar voorbeelden te noemen. En nu dus 12 Years a Slave. Gaat over een vrije zwarte man die in de 19e eeuw wordt gekidnapt en als slaaf wordt verkocht. En na 12 jaar lukt het hem dan om vrij te komen. En wat wij ons afvragen is laten die films nou echt zien hoe de slaven in der tijd hun lot ervoeren. Nou, we gaan erover praten met kunsthistorica Valika Smulders, gepromoveerd op de presentatie van ons slavernijerf. Goedemiddag, mevrouw Smulders. Goedemiddag. Hebt u al iets kunnen zien van die film, 12 Jezusleef? Uh, niet meer dan er op YouTube staat, helaas. Maar ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, denkt u dat hij een goed beeld gaat geven van de slavernij aan de hand van wat u ervan gezien hebt? Uh, nou, Het is in ieder geval een heel erg bijzonder verhaal. Het gaat over een man die vrij was. Uh, in de Verenigde Staten en die toen alsnog opnieuw slaaf gemaakt werd... Dus hij kan, die film kan op die manier niet het verhaal laten zien... van mensen die in slavernij geboren werden... en die hun hele leven op zo'n plantage hebben gewerkt... en die hun voorouders als slaaf hebben gezien... die hun nakomelingen als slaaf hebben gezien. Maar het kan wel een heel interessant beeld geven... van hoe het moet gevoeld hebben als je vrij denkt... om dan alsnog niet meer als mens gezien te worden... maar als slaaf te moeten werken. En totaal de controle over je leven kwijt te zijn. Ja, het is een waar gebeurd verhaal, hè? Ja, klopt. Hij heeft het ook zelf opgeschreven. En het is uh, de film is gemaakt aan de hand van zijn eigen boek. Ja, wat nou best wel gek was. Is dat uh, toen, toen er posters kwamen voor die film. Met name zag je dat in uh, Italië. Dat uh, heel groot staat Brad Pitt erop blanke uh, uh, mm -hmm. zeer bekende acteur natuurlijk. Maar die heeft een heel klein rolletje in die film. En die staat dan heel groot op die poster. Terwijl de eigenlijke hoofdrolspeler maar heel klein was. Is dat nou ja. dat iets waarvan u zei van, oh ja, zie je wel. <laughs> um, de regisseur van deze film, Steve McQueen, daar verwacht ik heel veel van. Ik verwacht niet dat hij het geëikte patroon gaat volgen. Maar er is inderdaad wel sprake van een geëikte patroon. Dat uh, films over de koloniale periode heel vaak inzoomen op het succesverhaal van de Europese. Mensen die naar de Amerika's gingen. Die daar heel veel politieke macht kregen. Die een nieuw economisch systeem begonnen. En dat economisch systeem, uh, ja, daar bouwen we nu nog steeds op voort eigenlijk. Dus voor iedereen is dat het makkelijkste om je mee te identificeren. En het verhaal van de mensen die de zweep te voelen kregen. Dat wordt daarmee ondergesneeuwd. Dat uh, is vaak wat films laten zien. En de laatste jaren, als films over slavernij gaan... dan laten ze ook wel iets zien over die andere kant van de zweep. Maar er wordt nog heel weinig ingezoomd... op de belevingswereld van de mensen die slaafgemaakt zijn. Ondanks ook die mooie tv-series die je er vroeger over had. En... Je had Roots, er... inderdaad. Ja. Ja, op tv zijn wat betere series geweest... maar in de bioscoop werkte het toch anders. Wordt... Waar je eigenlijk naar moet kijken is wie heeft de film gemaakt... met welk Doel voor ogen? Wat voor belevingswereld komt die persoon uit? Nee, u zegt, u verwacht veel uh, van Steve McQueen. Dat is niet de, de, de acteur die we kennen, neem ik aan. dan? Of... Nee, Steve McQueen is de regisseur van Precies. de film. En dat ja. is een um, Engelse man en van West-Indische afkomst, zwarte man. Zijn voorouders zijn de slaaf geweest. Dus hij heeft er andere kijk op. Maar er komt ook nog bij dat Steve McQueen heel sterk is in niet-commerciële films maken. Hij is veel meer geïnteresseerd in het verhaal van de mens achter het geheel. Dus niet het politieke en economische verhaal. wat vaak getoond wordt in films. Wat makkelijk verkoopt ook. Maar juist hier meer verdiepen in wat moet het geweest zijn... om uh, dat aan de lijve gevoel te hebben. En ik denk dus dat de posters niet zozeer zijn keus zijn geweest. Maar dat moet een postermaker in, in Italië zijn geweest... die misschien denkt vanuit het maar commerciële ja, het succes. Het verkoopt Brad Pitt verkoopt, ja. tuurlijk. En die hoofdrolspeler, die kennen we nog veel te weinig. Precies. Maar goed, die moeten we wel leren kennen. Want hij speelt wel een hele goede film. Door films. naar de film te komen, door de Brett Pitt op te zetten. Onder andere. Maar het, het is wel opvallend. Want deze hoofdrolspeler heeft bijvoorbeeld ook al in Amistad gespeeld. Een, nog een ander slavernijfilm speelde afgelopen jaar ook in een film van een hele bekende Afrikaanse schrijfster. Hele goede recensies. Gekregen, hele ja. goede recensies. Dus die mensen moeten we ook kennen. Maar ja, we kennen vaak maar een paar namen. Ja, we gaan even luisteren naar een stukje uit de trailer uh, mm -hmm. van de film. My name is Solomon North. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Went down to the river Jordan. And that servant that don't obey his Lord mm -hmm. shall be beaten with many stripes. That's scripture. Ja, dat is dus een klein stukje. En dan heb je even een beeld. Je hoort wel weer ja, geluiden die je kent eigenlijk. En dan wordt er weer gezongen. Er wordt toch altijd wel weer gebruik gemaakt van bepaalde clichés... waarop wij dan weten van, oh ja, dan gaat het daarover. Die komen altijd weer terug in dit soort films. Tuurlijk, het zijn deels clichés... maar deels is het ook heel erg belangrijk. Waar veel geschiedschrijving op gebaseerd is... zijn de geschreven bronnen namelijk. Dus um, dat zijn administraties... en het zijn uh, stukken over uh, overheidsvergaderingen... En daar gaat het nooit over de mens die slaafgemaakt werd. Dus wil je je daar meer in verdiepen en die mens meer centraal uh, stellen, dan moet je op andere manieren uh, of op andere manieren die stukken gaan lezen. Meer tussen de regels doorlezen. En ook andere uh, vormen van geschiedschrijving erbij halen. De geschiedenis. Schitteringen geschiedenis. Middere... Door de mensen die de slaven hielden en niet door de slaven zelf natuurlijk. Ja, ja. ja, dat, komt, en... ja dat is absoluut uh, een deel van het verhaal. En de manier waarop geschiedenis doorgegeven werd door de mensen die slaaf geweest zijn. Dat is via liederen bijvoorbeeld. Daarom zijn die liederen zo belangrijk. Of via de mondelinge overlevering. Dus wil je meer laten zien dan het Europese economische verhaal. dan moet je ook dat erbij halen. Hoe kijken we er in Nederland eigenlijk tegenaan? Mijn gevoel is dat er de laatste tijd toch meer aandacht voor is. Je zag natuurlijk ook die film. Hoe duur is de suiker? Mm. En, en, en dat soort. Hebben we er meer oog voor? Nou, dat zijn maar twee films, waar ik natuurlijk heel blij mee ben, dat er eindelijk twee Nederlandse films zijn over slavernij. Maar eigenlijk is het natuurlijk absurd om te bedenken dat er maar twee films zijn over slavernij het uh, van is Nederlandse het zo gevormd heeft. 250 ja. jaar lang slavernij. En nu zijn we 150 jaar verder en hebben we er nog steeds last van eigenlijk. Die erfenis is nog niet afgesloten. En dan zegt u ook eigenlijk deze film, die nu die Golden Globe krijgt, is dan ook nog niet eens het beste voorbeeld. Want dat is dan iemand die niet als slaaf geboren is en dus een ander leven heeft geleid. Ik denk eigenlijk als je het hebt over zoveel eeuwen slavernij en zoveel eeuwen sindsdien, dat we er nog steeds uh, mee te maken hebben, nog steeds die erfenis met ons meedragen. Er zouden veel meer films moeten komen over slavernij omdat er gewoon miljoenen verhalen te vertellen zijn. Miljoenen mensen zijn slaaf geweest, die hebben weer miljoenen kinderen gekregen. Zoveel verhalen zijn er te vertellen. En waarom horen we die dan zo weinig? Uh, ja, Het wekt jammer genoeg toch ook veel schaamte op. Mensen die willen zich ook focussen op dat gemakkelijke verhaal over succes. Mensen willen zich thuis voelen in een maatschappij... waar het oké okay is om machtig en rijk te zijn. Mensen die niet machtig en rijk zijn... die willen ook graag zich opwerken zodat als je dan dat de andere kant van dat verhaal laat zien... dat er dus mensen zijn die moeten lijden... om die rijkdom voor een ander mogelijk te maken... dan compliceert het het te veel. Maar ik denk dat je het ook anders zou kunnen zien. Want de verhalen van de mensen die slaafgemaakt zijn... wat mij interesseert in die verhalen... is niet alleen het economische systeem... en dat hele maatschappelijke gebeuren... maar ook hoe je daar als mens mee omgaat. Hoe ga je ermee om als je leeft in een systeem... waarin is bepaald dat jij vanwege je huidskleur geen mens bent... Maar een productiemiddel. Wat verandert er dan in jezelf? Hoe ga je daar, hoe, waar haal je je menswaardigheid eigenlijk vandaan? Heb u daar al antwoorden op gekregen? Nou, ik vind het vooral interessant om vragen te stellen eigenlijk. <tie> om dus op zoek te gaan naar al die verschillende ja, dan hoort antwoorden. U, ook wel op... al, u stelt die vragen en dan blijft u wel luisteren, neem ik aan. Ehm um... Nou, ik kan die mensen niet meer zelf vragen, natuurlijk. Maar ja, ik ga wel op zoek naar vragen. Ik ben nou bijvoorbeeld zelf uh, bezig met onderzoek in Den Haag. Want dat was natuurlijk waarvan uh, voor de Nederlandse geschiedenis... het beginpunt is geweest voor de slavernijgeschiedenis. Het is daar dat de hele koloniale wereld vanuit Nederland aangestuurd werd. Dus... Vanuit de politiek bedoel Vanuit de politiek, vanuit de staten-generaal. Wat we nu kennen als het binnenhof. En daar zijn in de 17e, 18e eeuw... een aantal vrouwen naartoe gegaan... vanuit de koloniën... die eisten dat zij ook rechten hadden. Elisabeth Samson is bijvoorbeeld... een bekende naam daarin. Maar er zijn nog meer vrouwen geweest... die dat hebben gedaan. En die geschiedenis probeer ik nou uit te zoeken. om te zien. U zegt... er is dan blijkbaar minder interesse... op een of andere manier voor het thema. Maar het thema van discriminatie zoals u dat net omschreef is toch niet uh, een thema dat komt in heel veel literatuur films et cetera voor. Ik bedoel daar kan het toch niet aan liggen dat er dan minder films over slavernij zijn. Nou uh, minder grote bioscoopfilms denk ik wanneer er commercieel gedacht wordt je hebt er onafhankelijke denkers voor nodig om die andere boeken te schrijven en onafhankelijke filmmakers zoals Steve McQueen om met zo'n film te durven komen. Het is misschien ook moeilijker omdat zoals u zei de bronnen uh, wat moeilijker te vinden zijn. De bronnen zijn moeilijker, je moet uh, er verder naar op zoek. Maar wil je een film van dit kaliber produceren met iemand als Brad Pitt erbij... dan moet je maar het geluk hebben dat Brad Pitt ook geïnteresseerd is. Dus het is een samenkomst van omstandigheden natuurlijk. En je moet het gefinancierd krijgen. Absoluut. Maar goed, voor deze film was dus Brad Pitt een van de producers. Dus dat heeft waarschijnlijk geholpen. En Misschien ook daarom dat hij dan op de poster terechtkomt. Ja en, ja, en natuurlijk om uh, mensen te trekken. Maar ja er, er zullen ja. toch ook een heleboel nou ja, een, zwarte acteurs, sporthelden... dat soort mensen zijn met heel veel geld die daarin zouden Kleden investeren. Kleden dat ja, hij ook wel. hele rijke vrienden heeft. Precies. Ja. Ik ken Clarence Seedorf niet, maar wat wel belangrijk is, niet alleen het geld hebben, maar ook het inzicht hebben dat het meer weten over je geschiedenis heel veel bijdraagt aan die identiteit nu. Um, en dat moet je van huis uit meekrijgen. Het is niet alleen dat de juf op school zegt geschiedenis is belangrijk, en heel veel mensen denken dan nou ja, dat uh, vind ik niet saai, precies. Maar als je ouders je meenemen, als je vrienden ook geschiedenisboeken lezen, dan pas ga jij het ook doen. Nee. Dus ik hoop dat de vrienden van en Seedorf en hij die boeken lezen. Nou, in ieder geval misschien ook naar de film gaan. Precies, dus uh, naar deze een, film. Om een begin mee te maken. Oké, okay, Valika Smilders, dank u wel. Alsjeblieft. Kissing like a time the by the ocean. Valentine's to my sweet Right. Wish me love Oh wishing well To kiss and tell Oh wishing well A butterfly -like teeth Wish me love Oh wishing well To kiss and tell Oh wishing well Ananda Maitreya, tenminste nu, kennen we kennen hem natuurlijk als Terence Trent's Darby Wishing well Was dat? Radio 1 vandaag. De Nederlandse hockeyers hebben in India de halve finales bereikt van de Hockey World League. Olympisch kampioen Duitsland werd met 2-1 verslagen... terwijl eerder in het toernooi al werd gewonnen... van regerend wereldkampioen Australië. Dat land is in de halve eindstrijd mogelijk opnieuw... de tegenstander van de ploeg van Paul van As. Philip Koken vroeg de bondscoach... of hij nu al spreekt van een geslaagd toernooi.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 Het boeken van een vakantie, dat kan een feest zijn, maar dat is niet altijd het geval. Zoals bij onze verslaggever Joris Kreugel. Hij is vaak maanden bezig, vertelde hij ons, om de meest ideale bestemming te vinden. En dat kost een hoop tijd, maar ook de nodige irritatie thuis. Misschien dat de vakantiebeurs in Utrecht een oplossing biedt. Elk jaar is het weer moeilijk en ik denk niet dat ik de enige ben die moeite heeft met het vinden van een vakantie. En vooral als je met een gezin gaat. Dus ja, waar moet je naartoe? Rotland. Of Oostenrijk. Griekenland. Mark Jansen van Poltour bon Tour reis uit Utrecht. Elk jaar is het voor mij weer een kring om met het gezin... De juiste vakantie te boeken. En jij bent vakantieconsulent. Ben ik nou uh, uniek? Ben ik moeilijk? Nee, dat is niet uniek. Het, je wordt natuurlijk ook helemaal dol van al het aanbod... en alle mogelijkheden die er zijn. Dat is, lijkt, mij, uh, lijkt mij als je dat zonder hulp doet, lijkt me dat heel moeilijk. En daar heb jij voor gestudeerd. Nee, ja, ik heb het wel gestudeerd. Om dit soort problemen te tackelen. Ja. Ik word hier ook altijd een beetje duizelig in die jaarbeurs. En warm. Zo veel mensen warm. Ja, maar ik hou bijvoorbeeld van een grote stad. Uh, en uh, mijn vrouw die houdt meer van uh, het liggen, het zwembad, de boulevard flaneren. En de kinderen die houden daar ook weer van. Soms zijn we echt werkelijk waar. En dan overdrijf ik niet twee tot drie maanden bezig om uiteindelijk, en dan denk je op het laatst nou, laat maar. Ik doe maar, ik, ik boek maar. Trek die kaart en ik, ja. Vakantie moet je het altijd beter hebben dan thuis, vind ik. Je zoekt eigenlijk een, een plek waar je naar een stad kan. Ja? In een stad. Ja. Je kan naar... Uh, Portugal gaan. Onder andere Lissabon, een prachtige stad. En niet ver vandaan, met een trein zit je in Cascais. Wat weer een zeker strandbestemming heeft. Er zijn genoeg plekken in Europa die je vaak kan combineren. Maar mensen hebben, weten dat niet altijd. Je moet daar wel wat, uh, dus, het zijn er zeker mogelijkheden voor. Zullen we even, we maken het gelijk klein, we gaan uh, naar Portugal. Ja. We moeten even zoeken waar we Portugal kunnen ja, we vinden. Portugal. Ja. Je ziet al die mensen die voor die stand staan, plastic tassen vol met folders. Ja. En dat is ook altijd zo'n moment, hè? Dan, dan, dan ga je die folders halen bij het reisbureau. De eerste vier, vijf bladen vind je nog leuk. Maar op een gegeven moment, dan lijkt het ook allemaal op elkaar, die plaatjes. Hè? Ja, dat klopt. Het het zwembad, zelfde de accommodaties. En dan moet je heel goed gaan lezen wat de verschillen zijn in de accommodaties. Ah. Portugal, ik zie het daar. Ah, kijk, dat is een mooi. Want er zitten zeker wel, wel verschillen in. Alleen omdat als je zoveel leest en elke keer die aquedajan ziet lezen, dan ja, volgens mij word je dan een beetje murk. Dus dat je moet echt heel het... snel al gaan trechteren. ons vakgebied is vaak snel trechteren, ja. Zien wel allemaal heel Portugees uit. Ik weet niet of ze spreken. Nederlands spreken. Heeft Nederlands? Ja hoor, wat wilt u weten? Ja, het gaat namelijk uh, over vakanties en hoe moeilijk het is om zeg maar, als gezin de meest ideale vakantie te boeken. Ik zou niet weten waarom het moeilijk nee, heel is. Heel makkelijk, want je moet altijd naar Portugal gaan, zegt u dan. Ja. Nee, dat hoeft niet. Want ik denk, elke land heeft uh, zeker zijn positieve kanten. Vooral voor een uh, vakantie, voor een gezin. Nee, maar kijk, Portugal is een land die is verdeeld in zeven regio's. Portugal is heel groot. Als u nou tegen mij zegt, ik wil een strandvakantie, dan kan ik u zeggen... Nou, ga dan naar de Algarve of ga naar de omgeving van Lissabon, want hier is het watertemperatuur veel aangenamer dan bijvoorbeeld in het noorden. Bedankt. Ja, dag meneer. Oh, wat een spaakwaterval. hè? Ja, Voor je het weet staan we hier om acht uur vanavond ja, nog met haar te praten over de Algarve. Maar ze gaf wel een bestering aan wat ik ook aangaf. Je ziet het hier ook, stents. Je ziet echt, nou, ik denk wel duizenden mensen hier lopen. Allemaal op zoek naar de meest ideale vakantie. Uh, ik ben zelf ook een wintersportgek. Je wordt bedolven van alle mogelijkheden, alle prijzen, alle ideeën. En ik vind het wel moeilijk om iets uit te zoeken. Ik ga het ook twijfelen. Van, ja. Je begrijpt mij dus wel. Ik begrijp je ontzettend het goed. Ja, en daar heb ik, denk ik... Is het heel goed om daar hulp voor te hebben? Resume, ja. als je vakantie gaat boeken, want dat gaan een heleboel mensen de komende maanden doen. Ja. En je wil uh, conflicten thuis vermijden. Ja. Wat zijn de gouden tips? Ga eerst eens dus even met elkaar overleggen wat iedereen leuk vindt. Ja, is dat steeds weer inmiddels al hoor, na al die zet jaren. Zet een en dan is het misschien handig om te zeggen van: ik ga eens even met een reisconsulent contact opnemen en, en hun vragen. Van Ik heb deze wensen, wat kunnen jullie voor me doen? En, het meeste, het eerste is, is het, en dan vaak is het gewoon in een gesprek, zoals we het nu ook al een beetje hebben gehad, dan kom je op een aantal ideeën. En we hebben het nu over Portugal, maar dan kunnen er kunnen heel veel andere ideeën komen. Dan heb je zelf voor jezelf getrechterd en dan hoef je misschien met een keuze te maken uit twee of drie dingen. En dan wordt het al een stuk makkelijker en dan wordt het vakantieboek ook een stuk leuker lijkt me. Veel minder tijd en, en voor dezelfde prijs. Het is niet zo dat het op internet goedkoper is. En alles wordt op dezelfde manier gedaan. Dat vaak komen van dezelfde leveranciers af. Het is heel goed te doen. Als jij nou mijn vakantie maar dan uitzoekt hmm. hè, en die vakantie bevalt mij niet... dan kan oh, ik niet even goed geld <laughs> terug. Nee, op die manier wordt het echt tot minder. Ja, trechteren, dat is wat we moeten gaan doen. Dat hoorden wij van verslaggever Joris Kreugel... en uh, al die andere mensen op de vakantiebeurs in de Utrechtse Jaarbeurs. De Europese Unie versoepelt regels voor staatssteun aan het midden- en kleinbedrijf. Vanaf 1 juli kunnen bedrijven daardoor makkelijker geld via de overheid krijgen. En daarmee probeert de Europese Commissie de motor van de economie weer op gang te krijgen. Hans Biesheuvel is uh, uh, van uh, oud-MKB'er en ONL voor ondernemers. Goedemiddag meneer Biesheuvel. Goedemiddag. Bent u hier blij mee? Nou, ik ben er hartstikke blij mee, want uh, kredietverlening is echt de olie en de raderen van de Nederlandse economie. En uh, nou, er lijkt weer een beetje economische groei uh, te ontstaan en wat uh, goede vooruitzichten. Ja, en ik kom elke dag in Nederland uh, bij ondernemers. Die mopperen nog steeds over hoe moeilijk het is om aan een krediet te komen, met name onder de 2,5 ton is het heel erg lastig. Dus dit zijn de goede signalen. En ik hoop dat die ook worden opgepakt in Nederland. Om ja. te zorgen dat de kredietverlening weer op gang komt. Want waar gaat het om? Kijk, ik begrijp, het kleinbedrijf kan bij de banken moeilijk of niet terecht op dit moment? Ja, die kunnen heel moeilijk terecht. En uh, nogmaals met name onder die 2,5 ton. Maar ja, er zit 9 van de 10 kredietaanvragen onder de 2,5 ton. En dat heeft te maken met het feit dat de banken nog echt aan het herstellen zijn van de crisis. Die moeten hun balans op orde krijgen. Uh, en ja, MKB-leningen zien ze als risicovol. Dus dat, uh, dat is lastig voor ze. Uh, en er komt ook bij dat uh, er gewoon niet zo heel veel alternatieven zijn. Hè. We hebben maar drie banken in Nederland die echt actief nog zijn in kredietverlening. En dat is gewoon dat is gewoon heel weinig keuze. En wat kunnen die kleinere bedrijven nu gaan doen die inderdaad zo'n zo wat, wat kleiner krediet nodig hebben, kunnen die nu. Ja, waar moeten ze heen nu als het gaat om de overheid? Nou ja, kijk, ondernemers moeten natuurlijk niet bij de overheid zijn. Hè. Die moeten gewoon in de markt uh, krediet of kapitaal zien te vinden. En dat is op dit moment schaars. Nou, uh, als er nieuwe mogelijkheden ontstaan, uh, zoals nu misschien uh, vanuit Brussel, nou dan is denk ik dat zijn ondernemers die mogelijkheden dat. Dan? Nou ja, ik denk dat er, dat er in Nederland behoefte is aan een nieuwe uh, ondernemersbank. Ik heb er al uh, ook in het vorige jaar een paar keer voor gepleit. Uh, ik, ik zou het heel goed vinden als er weer een bank komt voor kleine leningen, voor kleine ondernemers. Een bank waar ondernemers zich weer welkom voelen. Uh, en ook weer een stukje aandacht en maatwerk kunnen krijgen. En dat en kan we, nu als... met deze, deze ja, versoepeling van de regels van de EU, kan zo'n bank er dan komen? Ik denk dat het, uh, dat het een heel stap dichterbij komt. En daar ben ik ook erg blij mee. Uh, ik begrijp heel goed dat voor de huidige banken, die meer gericht zijn... op die grotere bedrijven, het lastig is. Maar ja, de Nederlandse economie, de banenmotor van Nederland, is het MKB. Dat zijn al die kleine bedrijven. En die moeten we ook weer uh, lucht gaan geven om te gaan ondernemen. We gaan kijken of het ook zo uitpakt. En dank in ieder geval voor uw reactie, Hans Piesheuvel. Ja, graag gedaan. Zo direct meer Radio 1 Vandaag.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 Kijkt en luistert u graag naar de programma's van Max? Mag ik u dan vragen om lid te worden? Alleen dan kunnen we als zelfstandige omroep die programma's voor u blijven maken. Word nu lid voor slechts 5,72 per jaar en u ontvangt een mooi welkomstgeschenk. Bel nu 0900 4 x 5 3 x 0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. van Max.nl. Dank u wel.